Waarom de gesprekken later zijn, is niet bekendgemaakt. Techbedrijven als Facebook en Google... hebben gisteravond met Amerikaanse veiligheidsdiensten overlegd... over de presidentsverkiezingen van 2020. Ze willen buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegengaan. Rond de verkiezingen in 2016 plaatste Rusland nepnieuwsberichten... op sociale media om de publieke opinie te beïnvloeden. Het weer, kans op buien in het noorden ook met onweer en windstoten... later vandaag af en toe zon... ...maar ook regen, vooral veel wind. Aan zee staat een harde noordwestenwind. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Een file op de N247 hoort richting Amsterdam. Er staat tussen Monnikendam en Broek in Waterland 3 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 I'm You sat playing a song that nobody knew The music rang out and that song filled the room From that warm-down piano I've been out of tune <laughs> Then from the crowd a man shouted a video One thousand dollars for that piano On the court. Kept playing that song. The betting grew tense, each bit more and more. Till a 5,000 figure rang out from the floor. but The man in the tone just sat there and stared, playing that song. As if no one were there.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 Once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 Thank you. the kind Bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.